Onderduid nederwit met het NOS-journaal. De nieuwe president de Nederlandse Bank, Klaas Knot, sluit een faillissement van Griekenland niet uit. In een interview in het Financiële Dagblad zegt Knot dat hij er lang van overtuigd was dat Griekenland niet failliet hoefde te gaan. maar dat hij nu minder stellig is dan een paar maanden geleden. Volgens Knot kunnen de Grieken zelf een bankroet voorkomen door te bezuinigen. Dat dit nog niet genoeg is gedaan noemt hij geen onwil, maar Knot twijfelt of de politici in Griekenland voldoende grip hebben op het land. De uitspraken van Knot zijn opvallend, want het ligt gevoelig om in het openbaar te speculeren over een faillissement van Griekenland. Knot is sinds mei president van de Nederlandse Bank, hij is de opvolger van Naut Wellink. President Saleh van Jemen is terug in zijn land, dat meldt de Jemenitische staatstelevisie. Hij werd de afgelopen drie maanden behandeld in Saudi-Arabië nadat hij ernstig gewond was geraakt bij een aanslag op zijn paleis. In Jemen wordt al maanden geprotesteerd tegen Saleh, die al ruim 30 jaar aan de macht is. Dinsdag werd er na een aantal dagen van extreem geweld een staakt het vuur bereikt... ...maar dat hield maar een paar uur stand. Opvallend is dat de strijd van de laatste dagen vooral gaat tussen militairen die loyaal zijn aan Saleh... ...en militairen die zijn overgelopen naar de oppositie. Daarvoor waren het vooral protestdemonstraties die met harde hand werden neergeslagen. De Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Amerika een bondgenoot dreigt te verliezen. Vertrekkend admiraal Mallen, voorzitter van de chefs van de strijdkrachten... ...zei gisteren dat Pakistan betrokken was bij de aanslagen in Afghanistan... ...op de Amerikaanse ambassade en overheidsgebouwen in Kabul. Daarbij kwamen vorige week 25 mensen om. Mannen zei dat de Pakistanse geheime dienst het netwerk van opstandelingenleider Haqqani steunt. Volgens de Pakistanse minister Kark kan Amerika zich dit soort beschuldigingen niet veroorloven. Hij benadrukte dat de VS Pakistan nodig heeft in de strijd tegen terroristen. Dan het weer afwisselend stapelwolken en zon en vanmiddag alleen heel plaatselijk een enkele bui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 Langs de files in de Randstad op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer, 4 kilometer. Ook 4 kilometer op de A8, Zaandam richting Amsterdam... tussen Knopend Zaandam en Knopend Koenplein. A9, Alkmaar richting Amsterdam-Veen tussen Knopend Rotterpolderplein en Knopend Raasdorp, 4. Op de A10, ring Amsterdam-Zuid richting Ring West tussen Diemen en De Rij 4 kilometer. Op de A15, ring Rotterdam... tussen Rotterdam-Charloos en Knopend Benelux, 4 kilometer. A27, Almere richting Gorkum... tussen Hilversum en Utrecht-Noord... 5 kilometer. En op de A28 zwollen richting Amersfoort. Daar was een ongeluk gebeurd. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden. 4 kilometer. De weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van ZFM Jazz. Something wrong with the weather. Now we're no longer together. It's always raining now, sweet ma. Ever since you went away, sunny skies are always gray. I can't believe it's true that we would ever part. There's something wrong when I'm walking. The friends we knew now are talking, it's plain for all the world to see. I know I made a foolish blunder, and without you can you wonder, it's always raining now, sweetheart. Er is something wrong in the air. Ja, dat mogen we wel zeggen. Uh, maar dat weerhoudt ons niet om terug naar deze moderne tijd te gaan. Naar een hele goede en wereldberoemde Nederlandse trompetist. Erik Vloeimans, uh, David. Ja, ja, ik heb uh, ooit... Moet ik wel even mijn microfoon openzetten, anders uh, hoort niemand mij. Um... Ja, ik heb een cd gekregen van mijn ouders al een tijdje terug van Erik Vloeimans. Uh, Erik vloemans uh, en ik hebben een geschiedenis. <laughs> uh, het, het, het schijnt, dat is voor de tijd dat ik uh, dat mijn herinneringen zich echt hebben uh, gevormd. gevormd ja. Ja. Uh, dat ik wel over de vloer kwam bij de ouders van Erik Vloeimans. Uh, en uh, uh, dit was eigenlijk een beetje de... De aanleiding uh, tot het geven van de, van de cd. Dus we gaan luisteren naar de Prince of Darkness hoe toepasselijk van Erik Flumans. Wonderful, I may be wrong, but I think you're so strong. I like your style, say, I think you're marvelous, but I can't see, so how can I tell? My shirts are unsightly All of my ties are a crime If dear in you I pick rightly It's the very first time You came along Say, I think you're wonderful I think you're grand but maybe we Gespeeld en gezongen door een oer-Duitse groep. Geheten Eine Kleine Jatsmuziek, muziek En onder leiding van Volker Rekkewek. Rekkewek. En die zong ook de vocalist Volker Rekkewek. En we gaan naar een ander vocalist... Eddie Vincent die speelt toevallig ook al saxofoon in de big band van Count Basie. En die hebben natuurlijk in 1980 iets heel moois opgenomen. Wat spettert langs alle kanten, zoals alleen maar Basie dat kan. In het nummer Flip, Flop en Fly. Tegenwoordig niet, maar al 100 jaar volgens mij eh, elke keer op het Noordzee Jazz Festival aanwezig is. Monty Alexander, en terecht is hij daar aanwezig. En we hebben een opname waar hij met John Clayton op de bus en Jeff Hamilton speelt live in Hilversum in Holland. En dat is Bye Bye Blackbird. Led Liza Jane, oorspronkelijk een kinderliedje, dat uh, uiteindelijk toch tot het vaste Mardi Gras-repertoire is gaan behoren. De New Orleans muziek uh, in, in pure vorm en gespeeld door een puur Nederlandse groep, de JoJo Swing Band van Joep Peters. Inmiddels ter ziele de groep, maar de muziek blijft natuurlijk. Wij gaan uh, naar een treurig liedje, maar een heel mooi gezongen liedje volgens mij, David. Every time we say goodbye. Oké. Okay. Van Ella Fitzgerald. We gaan nu naar Henk Mobley, een bijzondere opname uit 1968. Overigens opgenomen op Blue Note door de, onze beroemde Nederlander Rudy van Gelder. Um, Henk Mobley die gaan wij horen in een um, heel apart nummer: Going Out of My Head, Woody Show op de trumpet, Billy Higgins, Trumps, Bob op de bas, Lemond Johnson piano, George Benson op de gitaar, kijk, eventjes aan, aan toegevoegd, en Hank Mobley op de tenorsax. Daar gaan we. you <laughs> Two Sleepy People, gespeeld door een combo van de Duitse gitarist Coco Schumann. Coco Schumann heeft uh, heel veel opnamen gemaakt met allerlei mensen. Hij uh, is ook uh, in, in, in, in, in populaire muziek gegaan, maar uiteindelijk is hij wel heel trouw in de jazz gebleven. En we hebben ook nog een, een leuke opname gevonden van Wellier, uh, waar hij met Toets Tiedemans speelt. En dat is in het nummer Caravan.